Spoedige start. Amber brandse met het NOS-journaal. De topinkomens in de publieke sector worden verlaagd. Het wetsvoorstel van minister Plasterk kon gisteren niet rekenen op de steun van coalitiegenoot VVD. SP, GroenLinks en PVV stemden wel voor. Topfunctionarissen mogen straks maximaal hetzelfde als een minister verdienen: 178.000 euro. Dat is ruim 50.000 euro minder dan nu. De New Yorkse burgemeester Wilde Blasio roept op tot kalmte na de moord zaterdag op twee politieagenten. Hij vraagt iedereen om tot na de uitvaarten van de agenten niet te demonstreren. De Blasio ligt zwaar onder vuur. Volgens de vakbonden doet de burgemeester te weinig om het politiekorps te steunen in de verhitte discussie over politiegeweld tegen minderheden. De politievakbonden hebben toegezegd de strijdbel te begraven tot na de uitvaarten van de agenten. In de VN-veiligheidsraad is voor het eerst gesproken over de mensenrechten situatie in Noord-Korea. Dat betekent dat het onderwerp in de toekomst makkelijker op de agenda gezet kan worden. Verschillende westerse landen spreken daarom van een historische gebeurtenis. De Amerikaanse VN-ambassadeur Powers haalde hard uit naar het bewind in Pyongyang. Ze noemde het leven daar een regelrechte nachtmerrie. Noord-Korea heeft niet gereageerd op de beschuldigingen.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 Het weer? Vandaag is het bewolkt met lokaal regen of motregen en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen gaat het een tijdje harder regenen, maar daarna breekt de zon door en neemt de wind af. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 This no.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 Can't Hoi op ZFM! Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidable Formidable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 Fem wens je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Zee Leef het ritme van Zandwoord ook op tv. Zie M Text TV op kanaal 45. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. VFM.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 And baby, my heart could still fall